Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In de politieke barometer is even groot. Beide partijen staan in de peiling van Ipsos Sinovet op 35 zetels. In de barometer van woensdag stond de VVD nog twee zetels voor op de PvdA. De SP is een zetel gedaald en komt op 21. Ook de PVV daalt een zetel en staat op 19. Het CDA krijgt er in de barometer 1 bij en komt op 13. D66 verliest er 2 en staat op 11. Alle politieke peilingen hebben een foutmarge van zeker twee zetels naar boven of naar beneden. Een tbs'er uit de kliniek Olde Kotten in Rekken is vanmiddag met geweld ontsnapt aan zijn begeleider. Hij werd uren later weer aangehouden. De man had begeleid verlof, werd meteen alarm geslagen en een zoektocht op touw gezet. Uiteindelijk werd hij in Enschede aangehouden. Waarvoor de man is veroordeeld is niet bekend. De politie in Griekenland doet onderzoek naar een actie van de extreemrechtse partij Gouden Dagenraad. In een voorstad van Athene vielen gisteren zo'n dertig aanhangers in uniform buitenlandse straatverkopers lastig. Ze vroegen om hun papieren en vernielden kraampjes en handelswaar. Mogelijk waren er ook twee parlementsleden van Gouden Dagenraad bij betrokken. Gouden Dagenraad haalt regelmatig het nieuws met gewelddadige acties tegen illegale buitenlanders.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 Credit's no good.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 Als decor, kleding van morgen, doe het nog steeds voort of een bar ik Ligt wakker in mijn bed. Yeah. Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten, de zon breek langzaam door Mijn ogen reeds gesloten. Denken als ze slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Slaapeloze nachten Thank you. It's mm -hmm. Ook op TV. Zie FM TV op kanaal 45. See. And the this song so uh. You're feeling me? Let's do something. star Open Gangnam Star Hey, hey, sexy lady Opt, Opp, op op. Op, Opp, Opp, Opp, Hey, Opp, Opp, Opp, op op. Op, Opp, Opp, Opp, Opp, Opp, Opp, Be there to wipe your tears Zie er